Internetcriminelen, waarschijnlijk uit Rusland, hebben de afgelopen jaren zo'n 15 miljoen privécomputers besmet met virussen, zegt het Nederlandse IT-beveiligingsbedrijf Fox IT, na onderzoek. In Nederland gaat het op dit moment om 40.000 tot 50.000 besmettingen. De criminelen plaatsen advertenties op de computers, stelen bitcoins en proberen bankgegevens te bemachtigen. Op die manier hebben ze al miljoenen euro's buitgemaakt, zegt Fox IT. De Voedsel- en Warenautoriteit had alle informatie over het paardenvleesschandaal rond vleesverwerker Willy Selten openbaar moeten maken. Volgens de bestuursrechter had de NVWA de producten moeten noemen waarin het vlees was verwerkt en de bedrijven die de producten verkochten. Foodwatch had de zaak aangespannen. Volgens die voedselvaardigheidsorganisatie moet de NVWA nu ook in de toekomst meer openheid geven over bedrijven die rommelen met voedsel. Op het strand bij Vlissing is vanmorgen een walvis van 5 meter lang aangespoeld. Een strandwachter heeft tegen Omroep Zeeland gezegd dat het een volwassen griend is. Vermoedelijk hoorde het mannetje van zo'n 800 kilo... bij een groep die voor de Franse kust in de problemen kwam. Het karkas van de aangespoelde walvis wordt onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. De zwemmer Maarten Brusoskowski heeft zich bij de ek kortebaan in Israël... geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Dat deed hij in een Nederlands record... Brzezaskowski gaat als vijfde naar de finale. Die wordt vanmiddag gezwommen. Het weer bewolkt en in het noorden soms wat motregen. In het zuiden wat zon. En het is vandaag 9 tot 12 graden. Dit was het in De verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat. Ja. Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij dags er lachen. Een draag hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik het.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 Kom met Spanje, zijn die gek. Yeah. Met mijn om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam hij. Die Dat zag ik meteen. had een mijter op. En een stuk of acht neuten. naast hem stond Pieterman-knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman-knecht, maar stond de Jo. Dat zag ik meteen, want die, die had een paar dingen die heb ik nog nooit bij Pieterman-knecht gezien. Jullie ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat?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 dan de Thunderclap Newman voorafgaand door die geniale conferentie over Sneeklaas van Toon Hermans. They roll the sidewalks in this town, all up after the sun goes Leave the night on. To your kiss has got me wide. Girl, you got to be right Killing in your Levi's High on your love It's got me buzzing Like a street light. It's still early Out in Cali, babe. My But we, don't have to go home. we can leave the night on. We can leave the night on. We can leave the night on. We can leave the night on. We can leave the night on. Nou, oh, nou lichter, we can leave the night on. We de Sam Hunt vindt dat wel lekker. Liefde on, heet het uh, prachtig nummer. En uh, dat is natuurlijk fantastisch. Dan ga ik even kijken waar de uh, Ansel. Oh, die. Dat is nog, ja. Nee, je moet even kijken waar ze uithangt. weet niet waar Ansel uithangt. Maar nou weet nog waar ze uithangt. Dus dan, als ik weet waar ze uithangt. Dan, dan kan ik uh, dit muziekje erin zetten. Ja, dat kan alleen als Ansel er is. Als ze er niet is, dan kan ik dit, dit muziekje niet aanzetten. Nee. Nou, het duurt even, hè? Ja. <laughs> nou, je hebt altijd nog even de tijd om uh, hierheen te lopen, met dit muziekje. Ja. Maar nou niet meer, nou moet je even je mond houden. Ja. Nou komt-ie, let op. Stil Veel nou. Het recept van de week. Wat Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com zandvoort lunch. Ja, we gaan eten. Is het, het wel... nou, Nou, dat wordt tijd. Vanavond. Vanavond. Ik barst van de honger. Vanavond. Ik barst van de honger. We hebben voor we gekozen voor spaghetti met uh, broccoli en kaassaus. Oeh. En uh, dat is een uh, recept voor twee personen. Zo. Oh. En daar heeft hij voor nodig 250 gram spaghetti. Ongeveer 350 gram broccoli roosjes uit de diepvries. 125 gram spekblokjes. Een gesnipperde ui. Eén teentje gehakte knoflook. 1 eetlepel olijfolie of boter. Een bakje kruidenkaas. 25 ml water. 25 ml koffieroom. 1 theelepel basilicum en wat peper en zout. De breiding gaat als volgt: kook de spaghetti beetgaar... volgens de aanwijzing op de verpakking. Boter in uh, uh, de boter en bak hierin de spekblokjes. Wanneer dit begint te bruinen, voegt, voegt u de huid toe en fruit deze samen met de knoflook een minuut of drie mee. Voeg de broccoli toe en mijn roerbak deze een paar minuten mee. Voeg uh, dan uh, het water en de koffieroom toe en laat het een, heel een minuut op, of vijf op laag vuur smoren. En dat betekent deksel op de pan doen. Af en toe omscheppen. Voeg tot slot uh, de kruidenkaas toe. en Verwarm dit al roerend mee. Breng ook smaak met uh, peper en eventueel wat zout. En waarschijnlijk heeft u dat niet nodig... omdat het spek nogal zout is. Maar proef even. <lacht> en uh, strooi tot slot de basilicum over het gerecht. Voeg de spaghetti toe en warm het geheel nog een paar minuten. Goed door. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, als u weinig tijd heeft... is dit ook een aanrader... want het staat echt binnen 20 minuten op tafel. Dus... Well. Ja. Dus u krijgt dit vanavond? Ja. Oh. Oh en, uh, Nou, als ik er morgen niet meer ben... Dan... Ja. En een, uh, een, een, een tip voor de vegetariërs onder ons. Ja. Jullie uh, kunnen de spekblokjes vervangen... door uh, champignonnetjes... Ja, ook. Is ook erg lekker. Ja, ja, ja kan je doen. Ja. Maar dan moet je wel peper en zout toevoegen. Uh, ja, dan moet je wel wat zout gebruiken. Ja, want anders. Uh, ja. Nou, dames en heren, uh, het staat. Uh, ik weet niet of het er al op staat, maar het komt er in ieder geval uh, zeer spoedig op. Ja, het staat erop. Het staat erop op, op ja. onze Facebookpagina www. Facebook.com ja. Zandvoort Luncht. Jawel. Jawel. En staat staat erop, dus u kunt hem op uw gemak nalezen... en eventueel uh, kopiëren en of uh, ja, printen voor, uw, ko voor uw koopschrift. Kan allemaal. Ja, kan en, allemaal. En uh, wat leuk is, ik hoop wel dat we voor twee, die 200 twee pakken... Hè? Welke 200? Nou, we hebben nu 198 likes bij Zandvoort Lunch. Ja? Ja, dus ik, dus ik ga een beetje pushen. van Want ik wil eigenlijk, eigenlijk dat we voor twee... Liken! Die, die, die 200 te pakken hebben. Het ja? zijn er nog maar twee. Dus er nou ja. nog twee mensen zijn die even... Die, nou ja. Nou, kom op Zandvoort. Ja. We zitten per dag uren naar Facebook te kijken. Dus even de like-knop indrukken van Zandvoort Lunch. Dan zijn wij helemaal blij. Ja, We hebben nog maar twee. Nou ja, het mogen er ook meer worden natuurlijk. Maar dat we over die 200 heen gaan. Ja, nee. Dat zou zo leuk zijn. Ja. Goed. Nou, zal ik er nou maar weer een muziekje starten. Ja, doe maar. Het wordt zo stil. Ja. Iets wat lang voorbij is. De jongens van de zomer. Oh. Terwijl de boys of summer. Het is Don Henley. Uh -huh. Pas weer een nieuw album uitgebracht. Cass County. En dat uh, is ook mooi. Maar dit is even een oudje van hem. The voice of the eagles. Don Henley. Boys of Summer. Yeah. The Boys of a Summer was dat. En uh, dat was van uh, Don Henley natuurlijk. Prachtige plaat. En uh, we gaan door met uh, Sam Smith. En het liedje dat liedje het How will I know. Waiting For van. seem to get enough When I wake from dream Tell me, is it a Weet je wat we gaan doen? Dat zou ik bijna vergeten. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Bij de...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 In Nederland leeft namelijk ruim een miljoen mensen, waarvan 35.000 kinderen onder de armoedegrens. En ook in onze regio komt dat voor. Uh, deze mensen komen in aanmerking voor voedselpakketten van de voedselbanken in hun buurt. En uh, wanneer u deze actie wil steunen, en ik vind het een leuk initiatief, dan kunt u uh, de waardepunten inleveren bij uh, de... de uh, Albert Heijn vestigingen in Heemstede. Uh, alsmede de Albert Heijn vestiging in Overveen. En wilt u weten of de plaatselijke Lions Club hier ook aan meedoet. Dan uh, is het raadzaam om uh, even contact met hen op te nemen. En misschien dat ze uh, ook een inzamelpunt hebben voor u. Mooie actie en uh, verdient zeker ondersteuning. Kwamen uh, wetenschappelijk onderwijsstudenten en het bedrijfsleven voorheen nog met elkaar in contact via sollicitatiebrieven anno 2015. Liggen ze in, midden in de winter naast elkaar te dobberen in het koude water bij Zandvoort. Gisteren werd, uh, werden bij Zandvoort op ijsk uh, ijskoude wijze de grenzen van recruitment verlegd tijdens de Iceman Talent Experience. Business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 Uh, case studies en uh, presentaties door de vertegenwoordigde multinationals. De opbrengst van de Iceman Talent Experience komt geheel ten goede aan de plaatsing van een waterput in een Maasai-dorp in Tanzania. En de opbrengst van uh, deze uh, actie, uh, een bedrag van 40.000 uh, euro, werd gisteren in ontvangst genomen door de minister van de Maasai, Dr. Oli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 Plots klonk er gra, gla, glasgerinkel en zag de getuige dat het achterraam van de bestelbus vernield was. De verdachte vluchtte weg richting Europaweg. En toevallig waren er meerdere politieeenheden in de directe omgeving. Een politieeenheid kon op aanwijzing van de getuige de verdachte aanhouden in een bushokje aan de Europaweg. En uh, deze inbreker bleek ook nog gesignaleerd te staan... voor diverse openstaande boetes. Hij is ingesloten in het cellencomplex. Een man in een scootmobiel is dinsdagavond beroofd in Schalkwijk. Het slachtoffer reed over het fietspad langs de Europaweg... ten ter hoogte van de Italiëlaan. En daar werd zijn tas weggetrokken... door een voortvluchtige verdachte in de tas zat... Onder andere medicatie van het slachtoffer die diabetes. De verdachte is een lichtgetinte jongeman van 16 tot 17 jaar oud. En hij had een mollig postuur. En uh, de politie roept getuigen op om zich te melden... zodat de dader van deze laffe daad gepakt kan worden. Was u rond uh, 11 uur s'avonds in de buurt en heeft u iets gezien? Bel dan met het bekende nummer 0900 8844 of anoniem viel via 0800-7000, dus 7000. Dat was het. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het lijkt vandaag zwaar droog te blijven. En met name vanmiddag zal de dus zon uh, pogingen doen om er doorheen te komen. De temperatuur loopt op naar een graad of 11. En vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige aan zee krachtige zuidwestenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen blijft het ook droog en uh, uh, al zijn er opnieuw vrij veel wolkenvelden... toch uh, zal ook dan de zon pogingen doen om er doorheen te komen... Het, uh, de wind is nog steeds zuidwest en uh, is matig. Tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar 10 graden en lokaal zelfs 11 graden. Dat was het.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 Ja, mooi hè? Ja, dat is echt prachtig hoor. Ja, ja, ja. Ja, dat is heel mooi. Wie ja. waren de hand? Dat was uh, Within Temptation met, ja. uh, ik denk, hun tweede hit, Mother Earth. En uh, ik vind dit nummer zo ontzettend mooi, omdat het dus even eraan refereert wie er nou eigenlijk de baas is: de aarde. Ja. En niemand anders. En nee, niemand anders? Nee. Nee. Nee, als ja. zij uh, besluit om te gaan rommelen. Dan is er een hond die de tegel houdt. Nee. Zo simpel is dat. Zo is het. ja. Nou, er zijn mensen die er anders over denken. Maar oké, okay, dat moet ze lekker zelf weten. Ja, toch? En ja, uh, ja ik vind het uh, daarnaast een. Uh, het is een krachtig nummer. Ja. Tekst wel, maar ook qua muziek. Ja. Within Temptation, dus, dames en heren. En dat was het liedje van de sidekick van vandaag. En dat is wel leuk, hè? We hebben vier sidekicks, maar ze hebben alle, alle vier een andere smaak. Dat is wel ontzettend leuk. Dus dan krijg je uh, soms hele andere dingen door. Uh, dat, uh, daarom hebben we dat ook in het leven geroepen. Ja, daarom hebben we dat ook in het leven geroepen. Dat uh, vinden we leuk. Gewoon gezellig. Uh, eens even kijken. Nou, het, is, uh, het is 14 minuten voor uh, 2 uur. We gaan straks natuurlijk uh, ook nog even naar de vinieljaren. Vandaag geen Classic album, maar u weet waarom. Dat komt omdat wij dus nu bezig zijn met de stemperiode voor onze Classic Album Top 40, die 16 december. Dus precies over twee weken wordt uitgezonden. En u kunt dat doen, u heeft het net al kunnen horen, via de CFM app. Dat is de makkelijkste manier, daar staat gelijk de lijst en kun je gelijk stemmen. Dus gewoon via je mobiele telefoon, dat werkt het snelst. Heb je dat niet, dan ga je naar www.devinieljaren.webklik.nl... en daar kun je ook nog stemmen. Ja. En uh, bij twee cafés in de Halterstraat... Uh, de een uh, vier, de andere, Laura en Hardy... daar liggen ook lijsten, dus als u daar komt... en u wilt graag stemmen, nou, dan kunnen daar liggen de lijsten... en er liggen ook de stemformuliertjes. Dus, ja, mogelijk die, ik... die gaan we dus ook nog ophalen. Ja, en het is, uh, het is zo dat... Uh, ja, wat wou ik nou zeggen ook weer? Oh ja, ik wou eigenlijk nog zeggen... Dat het nog kan tot 13 december. Zo is dat. Ja. Nummer 1. Nou, dat zouden ze willen dat het nummer 1 was. Maar uh, het is wel een mooi liedje die dat verdient om nummer 1 te worden. Dit is Jack and the Weatherman. Brother. I'm so damn proud of you Brother I've seen you fight your battles One by one I've seen you claim your place Under the sun And it's good to see Chosen Ja, lekker plaatje van Jack en de Weatherman. En dat noemen we dat noemen dat heet Ja. En dit is uh, Armin van Bieden, samen met... Ja, uh yeah, Kevin de Grey, hè? Mooi trouwens. Looking for your name. Baby, can I hold your skin? Zeg nou de Grey, het is de graal.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 the I behind it's underneath prachtig liedje trouwens ik ben helemaal geen fan van Armin uh, I van buren. I mean buren. Maar dit, dit vind ik gewoon mooi. Ja, dit vind ik gewoon mooi. Ja, vind ik gewoon mooi. Oh, dat is een verkeerde. <laughs> nou ja. ja. De Hollies. Het zit er weer op wat dit programma betreft, wat stand voor de betreft, deze woensdag de 2 december. Maar wij gaan zo meteen nog even door hoor, maak u geen zorgen. En nou, ik ga nog eventjes verder voor u, twee uurtjes lang. Vinyljaren zonder Classic Album vandaag, maar we gaan uitgebreid aandacht besteden aan de vinyl 50. Normaal draaien we alleen de nieuwe binnenkomers en uh, de top 3, maar vandaag gaan we ook wat andere... Interessante albums die daarin staan. Even de revue laten passeren. Dus dat allemaal krijgt u straks na twee uur de vinyljaren. En daarin de vinyl 50. En daar wordt u weer nieuw en oud uitgekomen werk. Gezellig. Nou, tot zo dan. hè. Dag.